3 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Vanaf vannacht krijgt het hele land te maken met een zuidwesterstorm. Er kunnen overal windstoten voorkomen. Met name in het Waddengebied kunnen windstoten zeer zwaar zijn... met snelheden tot 130 km per uur. De kans op schade is groot doordat veel bomen nog in blad staan. Ze vangen daardoor veel wind en kunnen dan eerder omwaaien. De waterschappen verwachten morgen geen grote problemen. De ANWB verwacht morgen in het hele land meer en langere files. Vooral de ochtendspits zal ernstige hinderronden vinden van de storm. De NS bekijkt of de dienstregeling voor morgen moet worden aangepast. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Friedrich... dreigt met juridische stappen als de Amerikanen... inderdaad mobiele telefoons in Duitsland hebben afgeluisterd. In de krant beeld am Sonntag zegt hij dat het afluisteren een misdrijf is... Volgens het weekblad De Spiegel wordt bondskanselier Merkel... sinds 2002 afgeluisterd door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. En volgens Bild am Zontaak weet president Obama dat al sinds 2010. Een groep van tien mensen is gisteravond aangehouden in het pretpark Walibi in Biddinghuizen. Ze hadden andere bezoekers mishandeld, meldt de politie. Zeker vijf mensen kregen klappen en trappen, zegt de politie. De tien mannen en vrouwen in de leeftijd van 21 tot 29 jaar zijn overgebracht naar het politiebureau. Er zijn vijf aangiften tegen hen gedaan. De groep wordt openlijke geweldpleging ten laste gelegd. PSV is er niet in geslaagd de koppositie in de Eredivisie over te nemen. In kerkraden gingen de Eindhoven met 2-1 onderuit tegen Roda JC. In blessuretijd moest PSV-doelman Titon per ambulance van het veld... nadat hij hard in aanraking met het doel was gekomen. Het is niet duidelijk hoe hij er aan toe is. En op de NK Schaatsen heeft Kjeld Nuis de titel bij de 1000 meter geprolongeerd. Koen Verwij eindigde verrassend als tweede en het brons ging naar Sjoerd de Vries. Het weer wisselend bewolkt en enkele buien. Morgen, dus vooral in de ochtend, stormkracht 9, mogelijk zelfs kracht 10. En daarbij zijn zware tot zeer zware windstoten mogelijk, tot 130 km per uur. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land, maar vooral langs de kust en rond het IJsselmeer... moet het verkeer rekening houden met zware windstoten. Dan de files op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. 4 kilometer bij Deventer-Oost. Er staat daar een auto met pech die blokkeert de linkerrijstrook. Die, uh, die blokkeert de linkerrijstrook. Ook de linkerrijstrook is dicht verderop bij de afrit Bunschoten. Richting Amsterdam is dat en dat levert een file op van 6 kilometer... tussen knooppunt Hoevelaken en de afrit Bunschoten. Op de A10 de ring west van Amsterdam richting Den Haag... 2 kilometer voor de Koentunnel. De A12, Den Haag-Utrecht, tussen Nieuwebrug en Woerden... drie kilometer door wegwerkzaamheden. En er is een ernstig ongeluk gebeurd in Zeeland... op de N256 tussen Goes en Zerikzee. Daardoor is in beide richtingen de Zeelandbrug dicht... en die blijft waarschijnlijk dicht tot een uur of vijf. U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken. U kunt deze keer wel heel voordelig wegrijden... in de toch al zuinige Vito...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 1 miljoen? Mm -mm. Volgens de Gezondheidsraad hebben miljoenen Nederlanders extra vitamine D nodig. Misschien jij ook wel. Kijk op divisun400.nl of vraag bij je apotheek om persoonlijk advies. Extra vitamine D nodig? Ga naar je apotheek en vraag om de D van Divisun400. Je auto verkopen. Waarom zou je betalen als het ook gratis kan? Adverteer op de grootste automarktplaats van Nederland. Autoscout24. Hier is alles auto.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 Zet je auto gratis en vertrouwd op autoscout24.nl Met in het komende uur voetbal, schaatsen en hockey. We beginnen in Hof. Sebastian Timmerman, de laatste rit op de 1000 meter voor vrouwen. Was die nog van invloed voor goud, zilver, brons? Nee, de top 3 waarmee we het nieuws ingingen, daar zijn we uiteindelijk ook bijgebleven. Marit Leenstra, Nederlands kampioenen. Iedereen wust tweede. Lotte van Week derde. Leenstra doet dat voor de derde keer in haar carrière. Tweede keer op rij in een kampioenschapsrecord. Want Jorien Ter Termors en Roxanne van Hemert kwamen er niet meer aan. Termors, wonderrit, wordt vijfde. Mag daarmee wel naar de Wereldbekerwedstrijden van Hemert, zestiende. En de ploeg van Van Hemet met de ploeg van Jack Ori. Uh, dat is toch de grote verliezer. Want niemand van die ploeg gaat de wereldbekerwedstrijden in op de 1000 meter. Pakt Feyenoord de koppositie vandaag. Tegen Heracles, Ronald van der Geer. Ik krijg een beetje het idee dat de KNVB een boete heeft uitgedeeld... voor de ploeg die Twente van die koppositie stoot. Want ook Feyenoord is ver onder niveau qua veldspel... in vergelijking met vorige week tegen Go Eagles. Na 35 minuten is het nog, nog altijd 0-0. Eén schot in de laatste minuten van Linssen in de handen van Mulder. Oftewel van Heracles. Het is een stroperig geheel in Rotterdam-Zuid zonder doelpunt. Nou, dan moet hij maar uit Zwolle komen. Zwolle. Toch, Andy? Zo, nou, ook hier niet echt uh, veel soems 0-0 de stand. Uh, wel een uh, tegenvaller voor Peck Zwolle. Kevin Benjois, de keeper, moet met een enkel blessure naar de kant. Wordt opgevolgd door Leon Terwielen in het doel. Eén mogelijkheid gezien. Een prachtige vrije trap van Nijland. Maar Esteban op zijn plek tikte de bal naast het doel. En dus 0-0 Peck Zwolle AZ. Hockey tussen Oranje Zwart en Bloemendaal. Gerard de Groot. 13 minuten was er gespeeld onder het nieuws en Oranje Zwart nam toen de voorsprong Bob de Voogd uit een lastige hoek werd het 1-0 voor Oranje Zwart. En inmiddels precies 20 minuten in de eerste helft 1-0 oranje zwart. Andy. Vrije trap voor AZ wordt binnengekopt door Joost Broerse. In eigen doel dus achter Leon Terwielen die nog geen bal gezien heeft. Ja, eentje nu te pakken heeft. Maar die moet hij wel uit het net halen. AZ leidt eigen doelpunt Joost Broerse. Als Alison Moyet met Is This Love... komen er nog alternatieven binnen voor die Mickey Mouse-competitie? Jazeker, hele mooie. Luistervinkje heeft het over Kabouter-competitie. Nou, die hadden we zelf ook nog wel kunnen verzinnen. Maar wat dacht je van ja, deze? Bert Sanders, de Hollandse klompetitie. Prachtig. Dat eigen doelpunt van Joost Broersen... dat vond ik ook zo'n typisch Nederlands doelpunt, Andy. Ja, helemaal ongedekt, hè? Ja. <laughs> Ronald van der Geer, jij hebt ook wat te melden. Ik denk dat Streuker de maakt voor Heracles Almelo na 40 minuten. In een fase waarin het elftal van Jan de Jonge ook sterker wordt dan Feyenoord. Het mag een corner nemen aan de rechterkant. Dan komt die bal eigenlijk laag voor. Het lijkt totaal ongevaarlijk. Ja, dan is die Streuker daar inderdaad sneller dan iedereen bij. En de debutant in de basis, de centrale verdediger, de huurling van Heerenveen. Raakt die bal met de binnenkant van de voet en die gaat precies langs de paal. Mulder staat erbij en kijkt ernaar, net als een heleboel Feyenoorders. En zo komt Irakles Almelo vier minuten voor rust op een 1-0 voorsprong in de Kuip. En die gaat rustig door. Ja, dankjewel. Ja, dat doelpunt van Joost Broersen. Eigen doelpunt, vrije trap Martens. En helemaal uh, vrij, want er stond ook uh, echt geen AZ'er binnen twee meter in zijn buurt van Joost Broersen. Kopt hij de bal achter de net ingevallen Leon Terwielen. Nu uh, wat uh, opbinding van het publiek, omdat er een uh, inworp wordt gegeven aan AZ. En uh, ja, AZ heeft geen kans gehad. Overigens Pek Wolle ook niet hoor. Dus het is een uh, saaie wedstrijd om naar te kijken. Enige hoogtepunt was uh, de vrije trap van uh, Nijland. Die door Esteban goed naast de doelpunt. Werd gewerkt. Nu de inworp voor AZ wordt gegooid op Berg-Gutmundsson. Jarig. Ik zei het al vandaag. Misschien is dat een van de feestjes die hij kan vieren. Want mocht AZ winnen, dan staan ze gewoon gelijk met Ajax en Twente op de eerste plaats. Alleen een minder doelsaldo. Met balbezit voor AZ via Johansson. De man van die prachtige paas afgelopen donderdag. tegen Shakhtar toen de 1-1 kwam voor AZ via Gudmundsson. Nog altijd Johansson. 1-0 voorsprong voor AZ. Dus we zitten in de slotfase van de eerste helft. 43 minuten. Gespeeld. Via Martens wordt de bal even gekaatst. We gaan er wel wat minuten bij krijgen vanwege de blessure. Ronald van der Veer. Choco Boetius maakt gelijk namens Feyenoord. Opluchting troef in Rotterdam-Zuid. Mooie combinatie. Uiteindelijk staat hij... Aan het einde van de Feyenoord aanval krijgt hij de bal aan de linkerkant van het schafschopgebied. En met het rechterbeen in een prachtige curve langs pasveer gekruld die bal. Mooi doelpunt van Boetius. En dat de Feyenoord druk zette op Herakles eigenlijk vanaf het moment dat Herakliden de goal hebben gemaakt. Het was drie keer een voorzet van de Armenteros. Nou ja, die werd dan onvoldoende verwerkt. En uiteindelijk geeft de Klaasie de bal aan Boetius. Korte combinatie met Vilena. En dan die mooie goal van Jean-Paul Boetius. 1-1. Na 43 minuten gaan we weer terug naar Andy of niet? we hebben een goed plan. We zitten in de slotfase van de eerste helft. En uh, balbezit uh, na een hoekschop van Pex Wolle. Voor Esteban, die met snelheid de bal uit zijn doelgebied moet werken. Als je de bal heel hoog schiet, dan weet je geen, niet, geen, heb je geen idee waar de bal naartoe gaat. Vanwege de wind, die uh, op het veld zelf niet zoveel problemen geeft. Maar wel als hij heel hoog is. Uh, Ter wielen uh, heeft. Uh, Terwiele heeft de bal voor het eerst geraakt. Met een lange trap naar voren komt de bal bij Esteban terecht. Die hem meegeeft aan Gouwerleeuw. Gouwerleeuw naar Johansson 1-0. Dus de voorsprong voor AZ. Geen kans gezien. En het eigen doelpunt voor... Uh, AZ, of, uh, van AZ is dus gemaakt door Joost Broersen naar de vrije trap van Martens. We zitten in de laatste minuut voor rust. Even wat rustig rondspelen van Gouweleeuw naar Wuitens. Wuitens gaat lopen met de bal. Gaat uh, dan maar weer terug. Speelt hem uh, naar zijn linksbek en dan is het weer lekker rondspelen achterin voor AZ, want er wordt geen druk gegeven door Pex Wolle. Het lijkt erop dat uh, beide ploegen tevreden zijn om met deze uh, uh, stand te gaan rusten. In ieder geval AZ, want Wuitens heeft de bal alweer en gaat hem uh, weer op geven naar Gouwe Leeuw. Grauwe Leeuw naar Johansson. En dan gaan we heel rustig richting de rust. Waar het nu al eigenlijk rustig is op de tribunes. Na die eerste goal van AZ via Broers. Broers die nu in balbezit is. Een hele tijd heeft AZ de bal gehad. We krijgen drie minuten extra tijd. Nou die komen we ook nog wel door. Drie minuten extra tijd bij AZ. Uit bij Zwolle. Waar AZ nog altijd met 1-0 voor staat. Ronald van der Geer, Feyenoord Heracles. 1-1 is de stand. Nog een minuut tot aan de rust. En dan waarschijnlijk nog een minuutje extra tijd. Als er een voorzet komt van Rosheuvel. Namens Herakles aan de rechterkant. Maar die bal is hard. Wordt ook gedragen door de wind. En gaat aan de linkerkant van Herakles over de zijlijn. Daar dus waar Feyenoord's rechtsback. Terry Ljamaat nu mag gaan ingooien. De goal dus uit de corner vanaf de rechterkant. Die door Linsen werd getrapt. Door Streutkar. De 1-0 e e e voor Herakles. Maar kort daarna die mooie combinatie. Opgezet in het strafschopgebied van Herakles. Tussen Boetius en Vilena. En Boetius met een prachtig doelpunt. Zorgt voor een hoop opluchting als we hier in Rotterdam richting de T gaan. Een uh, minuutje extra tijd, denk ik zo. Ik heb de man met het bord uh, niet gezien. Maar uh, zelfs twee. Omdat uh, ja, er is een blessurebehandeling geweest van Bruns. Heeft enige tijd in beslag genomen. En Bruns is ook gewisseld. Nou ja, tel dat maar bij elkaar op. En dan gaan we dus nog twee minuten door. bal balbezit voor uh, Bruno Martins Indy. Ook hij kreeg een grote kans. Oh, al is alweer een eeuwigheid geleden, zo lijkt het. Maar uh, oog in oog met pasveer schoot hij de bal tegen de benen van de Heracles keeper aan. Feyenoord met Klaasie uh, op het middenveld. Op uh, de helft. Van Heracles, halverwege homeloze helft. Gaat Nelon het maar eens proberen. En oh, met de dik mee. Bal op de paal. En de rebound voor Boetius. En die schiet hij in het zijn het. Ja, Nederland gaat optimaal profiteren van de omstandigheden. De zon schijnt waardoor Pasveer soms wat last heeft met kijken. De wind waait hard en die bal van Nelon wordt gepakt door de wind, maar zie ik nu in de herhaling ook nog gepakt door Pasveer, want die tikt hem uiteindelijk tegen de paal. Dan komt de rebound aan de linkerkant van het Trassel gebied voor Boetius, maar die schiet wellicht te gehaast en schiet hem in het zijnet, wel bijna dicht bij zijn tweede doelpunt. Dus en zo gebeurde er heel lang niks in de kuip. Leek het een duel waarvan je denkt, ja, wanneer gaan we nou eens beginnen? Zal dat dan na rust zijn? Maar zo kort voor rust is toch de vlam in de hebben we twee goals gezien. En een uh, mooie kans hier voor uh, Feyenoord. om nog zelfs met een voorsprong de rust in te gaan. Feyenoord nog altijd net het balbezit. Janmaat speelt hem aan tegen Rienstra. Mag nu op de middenlijn ingooien. Aan de rechterkant. Janmaat kijkt eens wat om zich heen. Ja, er wordt wel gewezen. Maar er moet ook iemand aan speelbaar zijn. Immers is dat uiteindelijk. Moet wel weer terug naar Klaas. Die wordt verder op de huid gezeten. Arme Teros dan. Heeft heel veel veld nodig om een bal aan te nemen. En heeft dan het geluk dat hij met uh, Linzen in een duel komt. waarbij Linzen over de scheef gaat. Volgens BOM en op uh, slag van rust. Dus nog een vrije trap voor Feyenoord. Dat al negen keer scoorde uit spelhervattingen. Deze is van Klaasie. Komt in het strafschopgebied terecht. Maar wordt weggekopt daar door Veldmaat. Opgepakt weer door Feyenoord. En dan zegt BOM: Gaan we lekker wat drinken? We gaan over vijf, of over nou, een minuutje of 12, 13. Gaan we weer verder hier in Rotterdam. De Rusland 1-1. Zwolle rolt het balletje nog. En die. Nou niet meer, op dit moment fluit hij af en dat is de heer Jansen voor Rust 1-0. De voorsprong AZ in Zwolle bij Rust, doelpuntenmaker Broersen en dat is een eigen doelpunt. Kijk of het balletje dan nog wel rolt bij het hockey tussen Oranje Zwart en Bloemendaal Gerard. Ja, nog 4,5 minuten in de eerste helft en dan is het ook hier Rust. Oranje Zwart is op 2-0 voorsprong gekomen. Zojuist een uh, vrommeldoelpunt, zoals ik het uh, zou willen noemen. Thomas Briel zat ermee te maken, Rachid had ermee te maken... en uiteindelijk een voet van een van de Bloemendaalse verdedigers. Dat was kansloos, die krulbal daarna voor uh, Jaap Stokman, de doelman van Bloemendaal. Ja, een gelukje dus voor uh, de thuisklub, voor Oranje Zwart... dat nu helemaal in een, uh, hun uh, welgevallige positie zal zitten. Want ze willen graag vanuit een uh, defensieve rol uh, een wedstrijd dicteren, doen dat dan via de laatste man Marcel Balkenstein... en hun, zijn collega international Robert van der Horst... die twee die houden het zaakje achterin altijd uitstekend dicht. En Bloemendaal ja, Bloemendaal zal moeten komen. Want als ze hier de punten willen halen... zal Oranje-Zwart nu tegen elkaar zeggen... en dat gaan ze over 3,5 minuut in de rust... in de kleedkamer natuurlijk ook doen. Nou, als Bloemendaal wat wil, laten ze dan maar wat laten zien. Onder leiding misschien wel van uh, die uh, geweldenaar uit India... die Sardar Singh, die opvallend genoeg niet aan deze wedstrijd begon... en ook in de eerste helft... Weinig speelminuten heeft gekregen. Ik vraag me af of hij zich wel helemaal happy voelt in Bloemendaal. Waar hij in de eerste wedstrijden de defensief moest spelen. Nu speelt hij wel aanvallender op het middenveld. Maar hij heeft weinig minuten gemaakt tot nu toe in die ruim 32 die we gespeeld hebben. En dat zal je toch niet verwachten van een man die binnen is gehaald als een wereldster. Oranje-zwart leidt tegen Bloemendaal met 2-0.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 Is kenbaar het stemgeluid van Roel van Velzen, sing, sing, sing. En zo zouden we de Nederlandse voetbalcompetitie natuurlijk ook kunnen noemen: de Roel van competitie of de <laughs> wesley competitie Want waar zijn we nou precies naar nou op zoek? Een Mickey Mouse-competitie volstaat niet meer, maar wat zou dan de perfecte omschrijving zijn van wat we zoeken? Sowieso spannend. Nou, Veel we... fouten. Ja, we hebben natuurlijk al een hele goede gehad. Ik vond de Hollandse klompetitie ja. wel erg mooi. Het is eigenlijk niet meer dan folklore waar we naar zitten te kijken. Het heeft niets meer met internationaal voetbal te maken. En iedereen kan van iedereen winnen. En dan een leuke naam bedenken. Dat allemaal bij elkaar is en dat het recept. Ja, en dat mogen de mensen blijven doen. Uh, als ze iets intikken op Twitter... dan uh, krijgen wij dat hier via Twitter-search wel te zien. Ja, bijvoorbeeld hashtag langs de lijn. PSV tegen Roda JC, uh, Roda JC, maar dan andersom. Roda PSV was het beste bewijs eigenlijk van die competitie. Want Roda won met 2-1 na een ruststand van 0-1... PSV kwam al snel op voorsprong door Matas. Fladeres maakte 1-1 en Nemet, de beslissende, de 2-1. Dat was rood voor Depay in de 72e minuut na twee keer geel. En PSV-doerman Titon werd in de slotfase... met een ambulance van het veld gevoerd. Hij redde in die slotfase vrij op een vrije trap van Huscher kwam met zijn hoofd op de ijzeren stang van het doelnet terecht... en bleef heel lang roerloos liggen op de grond. Hij kreeg een breeze om zijn nek... en werd per ambulance dus uiteindelijk naar het ziekenhuis afgevoerd. PSV-trainer Philip Cocu begint het interview na afloop... over die kwestie titon. Ja, we hopen, er zal nu onderzocht worden... dat het enigszins nog uh, meevalt. Maar ja, hij is in ieder geval tegen de paal gekomen met zijn heup... en daarna met zijn hoofd op de stang terechtgekomen... die onder, op de goal zit even buiten bewustzijn geweest. Dus uh, ja, daar zullen we goed naar moeten kijken wat, wat de schade daar precies van is. Ja, we hebben gezien dat hij dat in ieder geval bij kennis is. Wat zeggen de doktoren voor zover tegen jou als ze terugkomen van die situatie? Ja, nou, dat, uh, dat die uh, natuurlijk meteen gewisseld moet worden. Ik kan niet verder het risico kunnen nemen als uh, iemand uh, buiten bewustzijn is geweest... voor een bepaalde periode. Dat is uh, gevaarlijk. En, uh, maar ja, wat je meteen denkt is natuurlijk... Uh, dat we hopen dat er verder geen heel te grote schade is. Ja, het is het nare einde van een voor jullie vervelende middag. Zeker qua resultaat. Hoe kijk je erop terug? Ja, ik denk dat je het goed verwoord. Ik denk dat we na de voorsprong een uitstekende goal... de mogelijkheid hebben gehad om, om 2-0 te maken. Zodat de wedstrijd eigenlijk op slot kwam, kwam, nou, dat hebben we nagelaten. We hebben er ook een aantal keren niet goed uitgespeeld. Uh, en een, uh, ja, een Roda die met het publiek erachter uh, steeds opportunistischer ging spelen. Hadden we bij ons een aantal spelers niet te scherp, uh, zeker defensief niet, uh, om, uh, om het gevaar weg te halen. En dat resulteerde eigenlijk in, uh, ja, in twee goals die, ja, zoals wij het hebben gezien, eigenlijk onnodig waren. Op het moment dat je van een Europese trip terugkomt, weet je dat een tegenstander er natuurlijk ook op gokt. Net stond Nemeth hier, die zei al van, ja, we probeerden ze te poezen, te poezen en dan uiteindelijk daar zaken mee te doen. Kijk, hoe kan je daar nou tegen weren? Ja, ik denk dat we mee zijn gegaan in het tempo. We zijn heel scherp aan de wedstrijd begonnen, waardoor we toch in het begin heel veel mogelijkheden creëerden. We kregen op een gegeven moment grip na de eerste paar minuten op het spel van Roda. Maar je ziet wel dat uh, naarmate de wedstrijd voordert... Uh, zeker na de uur spelen en dan ook op een gegeven moment nog met 10 man... en de 1-1 de die ze maken, ja, dat het mentaal heel erg zwaar wordt. Nou, als je daarbij uh, optelt dat ik vind dat een aantal bij ons... niet de scherpte, uh, zeker de defensieve scherpte hadden... die uh, voor zo'n wedstrijd nodig is, ja, dan uh, kan dit het eindresultaat zijn. Even nog één ding uh, waar je in deze moderne tijd niet omheen uh, kan. Een uh, van je spelers uh, zit op Twitter, Adam Maher, je passeert hem. En hij uit zijn onvrede... Uh, via Twitter. W wat vind je daarvan? Ik vind dat dat niet kan. We zijn namelijk met een team uh, bezig. En we met z'n allen willen we iets bereiken over een heel jaar. Uh, onszelf ontwikkelen, individueel ontwikkelen. Ja, dan moet je ook op uh, een bepaalde manier respectvol met, uh, met, je, met het team en je medespelers omgaan. Dus uh, dat is wel iets waar wij. Uh, op terug zullen komen. Ja, het komt uit een tijd, uh, kijk, toen jij speelde was, had je dat allemaal nog niet. En, en nu maak jij een opstelling bekend en dan, ik weet niet hoe het gebeurt, maar het gebeurt in een bus dat iemand uh, zoals mijn her dat op Twitter gooit. Hoe verbaasd ben je daar dan überhaupt over als coach? Ja, behoorlijk verbaasd. Uh, iets waar ik niet mee uh, bezig wil zijn eigenlijk uh, in de voorbereiding op een wedstrijd uh, die voor ons heel erg belangrijk is. Dus uh, daar probeer ik me uh, op dat moment uh, nog een beetje van afzijdig te houden, maar dit kunnen we natuurlijk niet laten gaan. Dat zei Filip Kokure, de trainer van PSV, tegen Jeroen Elshoff. Schaatsster Yvonne Nauta pakte bij de Nederlandse kampioenschappen per afstand... haar eerste grote prijs uit haar carrière. Ze won de vijf kilometer en volgde daarmee haar ploeggenoten... Barije Joling op, die dit weekend ziek moet toekijken. Bed Maldering sprak met de winnares. Iedereen kijkt altijd uit naar de verrassing van het toernooi. Nou, dat ben jij. Ja, super toch? Voelt dat ook zo? Ja, ja, ik uh, overwinning voor mezelf. Maar ook gewoon dat ik het nu eindelijk aan de buitenwereld heb laten zien. Dat is uh, zo'n fantastisch gevoel. En hoe? Want uh, jij bent de verrassing. Maar eigenlijk is jouw tijd nog een veel grotere verrassing. Ja, ik hoorde kampioenschapsrecord. Ik denk, verrek, ja. Ik, uh, ik heb gewoon sneller gereden dan ooit op, de, op een NK. Ja, geweldig. Als je dan kijkt hoeveel je van je persoonlijke record afhaalt. Dat is 40 seconden, meer dan 40 seconden. Gisteren al uh, zo'n grote hap. En, en nu weer. En, uh, nou, ja, ik, ik, ik, moet nog, ik moet nog steeds tot me doordringen. Dat ik uh, zo meteen op nummer 1 mag, uh, mag gaan staan. Nou, we kunnen nog even een stapje verder gaan. Want uh, hoeveel Nederlandse vrouwen, denk jij, hebben in Heerenveen... ...harder gereden op de 5 yeah. kilometer dan jij? Eh... Uh, nou, niet heel veel, maar dat, uh, dat heb ik eigenlijk niet zo. Zijn er maar drie? Dat zijn Greta Smit, 6'58. En dan in dezelfde seconde als jij Wust en Groenen En dan kom jij. Ja, niet te geloven. <laughs> ja, ook bijna zes minuten. Bijna in de zes minuten. Ja. dat is de volgende vraag: hoe komt dat? Hoe kan dat nou? Dat het nu ineens wel lukt waar het al die jaren niet lukte op het Moment Supreme. Nou ja, vorig jaar uh, heb ik. Uh... Is er, is er aan mijn rug gesleuteld. Die is eindelijk echt uh, goed, ja, goed gemaakt. En uh, toen uh, begon ik echt weer goed te bewegen. Ik kon eindelijk schaatsen zoals ik eigenlijk al wist dat ik kon. En nu lukte het ook. En ja, langzamerhand is het sterker en stabieler geworden. En uh, ja, dit jaar we hebben we een super ploeg. En, uh, uh, met met Marjan en Johnny We draaien, we draaien ja, keer op keer goede trainingen. En, en ja, uh, op de klok van Gianni, der, ja, er staan hier rondetijden altijd wel, maar ja, nu, uh, nu ook op de klok van Tia dus, uh. En nu verder, hè? Ik bedoel, dit is plaatsing, Nederlands kampioen natuurlijk, dat in de eerste plaats, maar daarnaast ook uh, plaatsing voor de World Cup in Astana. Ja, dat is ook iets voor jou natuurlijk, hè? Leuk toch? Ja, super. Ja, ik heb uh, ooit één keer een uh, World Cup gereden in de B-groep, maar uh, heb je nog wat? Nou, nu... Uh, nu begint, het, uh, nu begint het pas echt. Weet je nog waar je die reed? Jazeker, dat weet ik heel goed. Valt Lake City. Valt Leek. Hoeveel weet je toen? Ja, dat, dat ben ik wel weer vergeten. Dus uh, dat heb ik niet opgeslagen. Toen uh... 12 in de B-groep, kun je nagaan hè. En nu Nederlands kampioen met deze ja. tijd. Super. Dit is radio 1. E. Het is 1 over half 4. Mark Visser met het nieuws. Vannacht krijgt het hele land te maken met zuidwesterstorm. Er kunnen overal windstoten voorkomen. Met name in het Waddengebied kunnen windstoten zeer zwaar zijn. De kans op schade is groot, doordat veel bomen nog in blad staan. Ze vangen daardoor veel wind en kunnen dan eerder omwaaien. De AWB verwacht voor morgen in het hele land meer en langere files. En de NS bekijkt of de dienstregeling voor morgen moet worden aangepast. Federatief Joods Nederland gaat aangifte doen... tegen de Amsterdamse kunstgalerie Totalitarian Art Gallery. Dat meldt NRC Handelsblad. De federatie is boos dat de galerie 'Mijn Kampf van Adolf Hitler verkoopt. De verkoop van het boek is sinds 1974 verboden... vanwege het haatzaaiende karakter ervan. In een huis in Veldhoven is vanmiddag een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze door een misdrijf om het leven gekomen. De Brabantse politie heeft een verdachte aangehouden. De politie kan nog niets zeggen over de relatie tussen de twee... of over hun identiteit. En een groep van tien mensen is gisteravond aangehouden... in het pretpark Walibi in Biddinghuizen. Ze hadden andere bezoekers mishandeld, Meldt de politie. De groep drong voor in de wachtrij... en kreeg daardoor aan de stok met andere bezoekers. Zeker vijf mensen kregen klappen en trappen, zegt de politie. Dat is het belangrijkste nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Overal, maar vooral langs de kust en rond het IJsselmeer... moet het verkeer rekening houden met zware windstoten. Dan de files, dat is er onder andere een op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... tussen Badme en Deventer-Oost, 4 kilometer. Bij Deventer staat een auto met pech, die blokkeert daar de linker rijstrook. Verderop richting Amsterdam, drie kilometer bij Amersfoort-Noord... door een aanrijding, daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dan wordt er gewerkt aan de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Woerden. Twee van de vier rijstroken zijn daar dicht en dat levert drie kilometer file op. Ook drie kilometer op de A28 van Hogeveen naar Zwolle bij De Wijk. En de Zeelandbrug op de N256 tussen Goes en Zierikzee... is in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk. En het gaat nog even duren. Radio 1, NOS langs de lijn. Het belangrijkste onderwerp van gesprek na Roda JC tegen PSV is de klap die PSV keeper Titon in de slotfase maakte. Het zorgde ervoor dat vooral de PSVers daarover napraten. Want ondertussen werd ook de wedstrijd door PSV met 2-1 verloren. Bij Stijn Schaars zat de schrik er nog goed in. Ja, inderdaad. Euh, als je dat ziet gebeuren. En, euh... Ja, je gaat kijken en je ziet dat er geen beweging meer is, dan uh, schrik je natuurlijk, want je wilt niet dat er iets gebeurt uh, ja, met, een, met een na afloop. Dus uh, ja, dan ben je wel bezorgd, ja. ja. Je voelt je ook machteloos, denk ik, als je er zo bij staat, of niet? Ja, daarom wilden we eigenlijk met z'n allen zo snel mogelijk dat er een dokter bij kwam, want die hebben er verstand van. Hè? Wat je wel en wat je niet moet doen, dus uh, ja, in, uh, in die zin uh, riepen we allemaal natuurlijk naar de bank. Ja, is er dan uh, nog enig contact op het moment dat je terugkomt in de kleedkamer? Want, want hij, hij zit in de ambulance, hij gaat naar het ziekenhuis. Of is dat nu gewoon even afwachten? Nee, we hebben nu geen contact meer gehad. Maar ja, uh, voordat hij uh, de zieke auto inging, uh, zagen we dat hij weer bewogen. Zo. Dus uh, dat is wel weer uh, in die zin uh, geruststellend. Maar wat er nou precies in de hand is, dat moeten we, dat moeten we later maar even horen. Dat weten we nog niet. Ja, het was het uh, meest nare einde van een voor uh, jullie really sowieso uh, nou, behoorlijk vervelende dag. Ja, het begon niet vervelend. Ik denk dat we een paar, uh, een paar keer goed doorkwamen. We scoren een goal. Uh, we hadden kans op de 2-0 ook. Met Oscar op de paal. En een uh, keer als Saki goed meegeeft aan mij, dan sta ik er ook alleen om te keeper. Dat hij volgens mij Donald op middenveld balvlies leidt. Ja, en uh, dat gebeurt dan niet. En. Uh, ja. Blijft het maar 1-0. Tweede helft. Volgens mij is het bij Memphis een penalty in plaats van een gele kaart tegen. Wat ik gehoord heb net. Ja dat zijn toch dingen. Dat is jammer. Want uh, gebeurt dat wel. En je kunt het 2-0 maken. Nu krijgt hij een gele kaart en een vrije trap tegen. er zijn wel dingetjes. Als je, als je in een moeilijke periode zit zoals wij. Veel wedstrijden. En, uh, ja Dan heb je ook af en toe een keer het geluk aan je kant nodig. En dat zat niet mee. En ook volgens mij een 1-1 is volgens mij ook een overtreding op of zo Maar daar wil ik er niet achter zoeken. Maar het zijn wel dingetjes, het ja, zit allemaal net even tegen. en Dan moet je mentaal sterk zijn en dan uh, laten we ons te makkelijk uh, in de luren leggen. En nou is het prettig aan deze competitie bovenin dat het allemaal krap op elkaar staat. Dus de schade hoeft niet eens enorm groot te zijn direct. Maar hoe graag hadden jullie die compositie nou gepakt vandaag? Ja, heel graag. Dat probeer je elke week en je wil elke week je, je, je zo goed mogelijk voorbereiden om, om uh, wedstrijden te winnen en te domineren. En goed voetbal en, en, en ja, vooral de punten te halen. En uh, ja, Als dat dan uh, niet lukt, dan, uh, dan bal je. Ja, en als twee honden vechten om een been, dan gaat de derde ermee heen. Maar wie? V nou, meld, meld je eens. Ronald. Van de Geer. Ja, oh, was ik dat? Ja, nee, goed. De Pax Wolle maakt natuurlijk net zoveel aanspraak op een koppositie uh, als, uh, als Feyenoord. Ja, als Feyenoord uh, beter is. Het is de 1-1. We zijn net weer begonnen aan de tweede helft. Geen, uh, geen wijzigingen. Overigens is uh, de goal van, uh, die ik toekende, aan Streutker uh, toegekend aan Nelon. Volgens de offic officiële statistiek. Omdat... De verdediger van Feyenoord die bal als laatste raakte. Zo kwam Herakles dus op voorsprong. Via Boetius werd het gelijk. En Pasveer neemt nu een doeltrap voor Herakles. Heeft nu de wind mee. Gaat richting Rosheuvel. Maar dan kan de bal niet binnenhouden. En Nelon moet dan gaan ingooien. Ik ben erg benieuwd wat Koeman heeft benadrukt in de, de, in de rust. In die twaalf minuten dat hij met die spelers heeft kunnen praten. Want er valt toch nog wel ja, wat te corrigeren aan het veldspel van Feyenoord. Dominant is Feyenoord eigenlijk geen moment geweest. Veel... ...aan de bal, maar heel onnauwkeurig. Ja, of dat ook met de weersomstandigheden te maken heeft, uh, het zou kunnen. Maar Feyenoord begint dus aan de tweede helft met het balbezit voor Jan Maat. Armenteros spelend tegen zijn oude ploeg aan de rechterkant. Balletje aan de voet, even naar het linkerbeen, maar wel weer terug naar de vrij... ...die dan opgejaagd wordt door Mark Oet, maar zich daar wel van ontworstelt. Vervolgens Armenteros weer aanspeelt aan de rechterkant. Allemaal kleine ruimtes. Armenteros komt er eigenlijk ook niet echt langs. Moet ook weer terug. Dan heeft Herakles inmiddels een zwart-witte muur zo rond de eigen 16 opgetrokken. En gaat Feyenoord het aan de andere kant proberen. Via Nelon. Bal weer terug naar Klaasie. Nelon kreeg hem ook van Klaasie. Vervolgens Nelon. Weer naar Klaasie. En dan gaat er wel gestoord worden vanuit het middenveld van Herakles door Bella Zani. En moet het dus terug naar Bruno Martens. In die zijn bal richting het strafse op gebied van Herakles. Wordt door iedereen gemist. En belandt uiteindelijk tussen de handschoenen van Remco Pasveer, Keeper die vorig jaar de wedstrijd niet kon volmaken, omdat hij. Ruben Schaken vloerde in het grassoepgebied. Toen met een rode kaart moest vertrekken. Toen werd Irakles echt afgedroogd door Feyenoord. Daar is vandaag dus geen sprake van. Feyenoord met het balbezit. Zij het weer voor kort. Klaasie naar Mulder en weer naar Bruno Martensindy. Nou, eens kijken of de tweede helft in elk geval qua amusementswaarde. net zo leuk wordt als de laatste 10 minuten voor rust. Het is 1-1 na 47 minuten. AZ Leiding, Zwolle en Die Houtkamp. Ja. Maar het is allemaal nog niet verheffend wat ik hier te zien krijg in dit IJssel-Delta-stadion zoals het tegenwoordig heet. Het is nog altijd 1-0 voor AZ, eigen doelpunt van Joost Broers in de 37e minuut. En de eerste vijf minuten van de tweede helft hebben we ook nog niet veel verheffend te zien gegeven. Nu dan misschien via een vrije trap vanaf de rechterkant. En wat uh, goede koppers mee naar voren, zoals Gouwenleeuw voor AZ, want de vrije trap is voor AZ. Bij uh, uh, AZ uh, kijken ze nu hoe die vrije trap genomen gaat worden. En die uh, wordt heel hoog, wat een slechte vrije trap over uh, de achterlijn. Getrapt over het doel. Als je zoveel wind hebt, dan moet Maarten Martens die de vrije trap neemt uh, ook weten dan moet je hem toch niet zo hoog spelen zodat de wind eronder kan komen. En Leon Ter Biele de derde keeper van Pex Wolle, die nu in doel staat omdat Bejoa geblesseerd is. En men houdt een beetje uh, het hart vast met deze keeper omdat het uh, geen superkeeper is. Daarom uh, ben je ook derde keeper. Die mag uh, de bal in het uh, spel gaan brengen en het duurt uh, heel lang voordat hij dat doet. Nu dan eindelijk de bal naar voren. Laten we hopen dat in de tweede helft uh, uh, Pex Wolle wat meer in het spel kan komen. Overigens, ik hoor Ronald van der Geer steeds bij uh, Feyenoord en hier zie ik een voetballer spelen. Mokotjo hey, we hebben het er al vaker over gehad... Maar wat is dat een heerlijke voetballer om naar te kijken. Goeie voetballer bij Pexwolle. En uh, hij is de grote man op het middenveld Klisch. De man die uh, zulke mooie paasers gaf vorige week tegen ADO. Heeft nog geen fatsoenlijke paas gegeven. Dus misschien dat hij in de tweede helft wel los gaat komen. Maar volgens nog is AZ aan de leiding met 1-0 tegen Pexwolle. Zwolle. Rustande in de herenhockeycompetitie. Heuli, Schaarweide, staat 1-0. Pinoké Amsterdam 0-1. HGC, Den Bosch 1-1. En Tilburg-Laren is bij rust ook gelijk 2-2... Oranje-zwart, Bloemendaal, dat is 2-0 bij rust. Dat horen we al straks live van Gerard de Groot. En nu de tweede helft, Gerard. Ja, de tweede helft is uh, vijf minuten oud. Uh, inmiddels. Uh, je hebt net de ruststanden opgelezen. Een uh, ingekort programma natuurlijk. Rotterdam en Kampong speelden niet. Die hebben Europese verplichtingen dit weekend. Rotterdam had zich al eerder geplaatst voor de volgende ronde van de Eurohockey League. Kampong deed dat vandaag met een knappe 4-2 overwinning op rood wijs Keulen, de ploeg onder andere van de gebroeders Zeller, de mannen die bij Bloemendaal uh, hebben meegespeeld. En wat zou Bloemendaal vandaag die Tzellers hebben kunnen gebruiken, hoor. Alhoewel, nu misschien een strafcorner. Daar komt de strafcorner voor Bloemendaal en die gaat er kei en kei en keihard in, zegt. En dat betekent dat het 2-1 is geworden, kort na rust. Tom Boon, de Belgische International, de topscorer ook van de Nederlandse competitie, twaalf doelpunten, gescoord tot nu toe, scoort hier zijn dertiende en maakt 2-1, kort na rust, waardoor Bloemendaal weer dichterbij is gekomen. En misschien wat meer kan laten zien dan in de eerste helft. Want in de eerste helft was het vooral oranje-zwart dat liet zien dat het de betere ploeg was. Nu komt Bloemendaal in de buurt. 2-1. Tom Boon scoorde een strafcorner. Andy Houtkamp. Het lijkt erop dat de wedstrijd beslist het is. Een hoekschop vanaf de linkerkant. En die komt op het hoofd terecht van Nick Viergever. De bek van AZ natuurlijk mee naar voren omdat hij goed kan koppen. En hij kopt de bal achter Leon Terbielen. En zo is het 2-0 voor AZ tegen en in Zwolle. Veel te horen op Radio 1 en ook in Langs de Lijn Rigby met Leider. Vorig jaar was het een inmaakpartijtje feyenoord Herakles. Ik meen dat het 5-0 was, Ronald uh, van der Geer. Ja, toen speelde Herakles met uh, drie verdedigers. En was het een soort uh, ja, kamikaze dat uh, Peter Bos had bedacht uh, tegen Feyenoord. Toen werd het 6-0 met uh, ook nog eens een uh, rode kaart voor Remco Pasveer En toen ging het dus heel erg snel. Ja, nu is het nog altijd 1-1. Na 55 minuten is er net wel een moment geweest voor Graziano Pelle. Het was buitenspel, maar de 1-1-situatie -op ten opzichte van pasvier. Weer door de Italianen ook niet uh, goed uh, uitgespeeld. Want uh, pas weer kon reddend optreden op dat intikkertje van uh, dichtbij. Voorzet kwam van Immers nu. Herakles met een actie aan de rechterkant. Rosheuvel, bal komt niet weg. Davidson. Nadat uh, Feyenoord wat slap uitverdedigt. Rand van het strafschopgebied. De Australische linksback in de handen van Erwin Mulder. Die hem dan maar weer heel snel naar Filena gooit. Het valt echt niet te voorspellen wie uh, deze wedstrijd gaat winnen. Feyenoord heeft wel iets meer de bal. Ja, dat uh, wil niet altijd zeggen dat je de wedstrijd uiteindelijk ook naar je toe trekt. Want uit dat balbezit wordt door Feyenoord nou niet zo heel veel gecreëerd. En Herakles hoeft niet zo heel erg veel moeite te doen dus om stand te houden. Bal is over de achterlijn gegaan. Doeltrap voor Remco Pasveer. Die nu de wind mee heeft. Dus als hij op het juiste moment trapt en die bal gedragen wordt door de wind, haalt hij in elk geval de helft van Feyenoord. Het lijkt erop dat de keeper van Herakles daar nu ook op wacht. Tot de onvrede van het publiek hier in het stadion. Nou, dan komt die bal dan. Wordt inderdaad wat opgevangen door de wind. Maar komt op het hoofd van Filena. Die kopt hem wel weer naar te Wierik. En dan neemt Rosheuvel over namens Herakles. Maar die wil door Nederland heen in plaats van er doorheen. Of er omheen. Ja, dat dat kan niet, maar Nederland trapt de bal, sportief als die is, dan weer over de zijlijn. En mag de Wierik gaan ingooien namens Herakles. een meter of vier voor de middellijn, die lange rechtsbek. Kijkt eens of er iemand is die beweegt. Nou ja, dat is Oet, maar die bal is veel te hard op het hoofd van Martens Indy. Dan wordt hij weer teruggekopt. Het is werkelijk slordig en stroperig, wat we allemaal zien hier vandaag. Het is euh, nou, twee, drie balomwentelingen dan gaat het toch echt weer fout. Dus echt fatsoenlijke aanvallen worden hier vandaag niet op de mat gelegd. Vrijtrap trap voor feyenoord Nelom. Naar de Vrij. Herakles poot weer terug op eigen helft. Dat betekent dat de Vrij met heel veel stappen richting de middenlijn kan. En uiteindelijk Deryl Jammaat aanspeelt. Combinatie met Armenteros. Nou nog even kijken. Armenteros, kan hij daar iets mee? Hij kan de bal ook van voorzetten. Daar is Pelle. Aanname met de hand of met de borst. Met de hand zegt Blom. Met de borst zegt Pelle. Bal gaat ook over de goal van Herakles. 1-1 blijft het. 57 minuten. En die houtkamp Kamp zwollen tegen AZ. Ja, van een beetje tegen Zwolle. Nog geen kans kunnen creëren. Ja, uit vrije trappen. Net ook weer Stef Nijland die de bal over het doel heen schoot. Uit kansrijke positie een vrije trappen. Een of uh, 18 van het doel van Esteban Die verder uh, geen probleem heeft gekend. Nu Zwolle weer in de aanval. 2-0 de voorsprong voor AZ. vallen duidelijkheid Joost Broersen. Het eigen doelpunt is al gewisseld door Bart van Hintem En nu probeert uh, Zwolle weer in de aanval te gaan. Maar verder dan, zeg maar, randstrafschopgebied zijn ze nog niet gekomen. Uh, 1-0 dus door Broersen. 2-0-4-gever in de tweede helft. En dat was negen uh, minuten na rust. Nu zitten we alweer in de zestigste minuut... van uh, deze wedstrijd. Een overtreding. Geconstateerd op Johansson... van een van de zwolle spelers. In dit geval... Lachman. Derry Lachman. Die misschien, als het erop aankomt... nog uh, iets in de spits kan uh, gaan doen. Hij is nu centrale verdediger... maar wordt ook wel eens als breekijzer gebruikt. Uh, voor de rest is het uh, niet verheffend allemaal. Gaan we zo dadelijk een wissel krijgen... bij Dik Advocaat. Bij AZ dus... gaat Victor Elm in de ploeg komen. En Advocaat maakt... Eigenlijk als enige in dit hele stadion regelmatig. Heel druk om allerlei beslissingen. Voor de rest is het gezapig en rustig. Na 60 minuten bij Pek Zwolle AZ 0-2. We hebben het de hele middag kritisch over het niveau van de eredivisie. Hoe is dat eigenlijk bij het hockey Gerard? Want jij kijkt naar de ploeg met de minste verliespunten. Oranje-zwart. Is dat een terechte koploper of bijna koploper? Uh, nou ja, ik zei het al in een eerdere flits. Ze spelen graag vanuit de defensie. En uh, onder leiding van uh, Marcel Balkenstein en die andere internationaal Robert van der Horst... is dat wel een heel sterk uh, duo achterin. Ze dirigeerden dan de wedstrijd. En als ze dan ook nog vroeg op voorsprong komen, dan ne nemen ze zo'n wedstrijd in handen. Hebben dat dan ook gedaan. Even denk je dan dat het na de rust uh, die 2-0 voorsprong verandert... in 2-1 door die, corner van, die strafcorner van Tom Boon. Dat er een wedstrijd ontstaat, maar dan heeft uh, Oranje Zwart vijf minuten... Nodig om dan aanvallend een strafcorner te pakken. Dan is er uh, Mink van der Weerde. Hij is de strafcornerkoning van Nederland. Hij heeft nu die Belgische collega. Concurrent, zou je bijna zeggen, op de topscorerslijst. Ze staan nu allebei bovenaan met 13 treffers in deze competitie. Die strafcorner van van der Weerde die was uh, wel houdbaar voor Stokman, denk ik. Maar hij ging tussen zijn benen, onder zijn benen door. Hobbelde de bal in het doel. En dan is het gewoon weer 3-1. En dan staat Oranje-Zwart weer op dat twee doelpunten verschil. En dan kunnen ze hun vertrouwen. Voor de spelletje gaan spelen... waarmee ze tot nu toe inderdaad de minste verliespunten hebben gekregen. Waarmee ze op dit moment in de hoofdklasse... virtueel natuurlijk de koploper zijn. Ze staan namelijk twee wedstrijden achter op koploper Rotterdam... en drie punten achter mocht Oranje-Zwart die inhaalwedstrijden. En ze halen er vandaag eentje in... omdat Rotterdam niet speelt vanwege de Euro-Hockey League. Als ze dan die twee wedstrijden winnen, dan staan ze gewoon bovenaan... en dan zijn ze de koploper in de hoofdklasse. En dat is een team, een gedegen team... wat uh, geen echt spectaculair hockey laat. Het publiek is er ook gezapig hier op de tribunes. Er is weinig opwinding tot nu toe. Oranje Zwart is gewoon de betere tegenover Bloemendaal. Live sport bij NOS Langs de Lijn op Radio 1. Heerlijke oude meuk. Credence Clearwater Revival. Looking out my back door. Intief. Nee, geen intief. Ronald van der Geer. Michael Rosheuvel is de naam. En hij zet Heracles op een 2-1 voorsprong in de Kuip. Na 62 minuten. De aanval leek eigenlijk al voorbij. Heracles zet even wat druk op Feyenoord. En vervolgens ja, wordt er niet goed uitverdedigd. Komt de bal. Voor de voeten van Rosheuvel. Net iets buiten het strafschopgebied. Die schiet. En uiteindelijk schiet hij die bal uh, tegen de paal. Maar uh, via de paal gaat hij wel achter Erwin Mulder. En zo komt Herakles voor de tweede keer op voorsprong in uh, deze wedstrijd. Belazani en Twiadik. Zij beginnen eigenlijk deze aanval. Dan krijgt Feyenoord die bal niet weg. Omdat uh, ja, de bal wordt wel aangeraakt, maar niet weggeschoten. En de afvallende bal dus. Vervolgens voor deze Michael Rosheuvel. Hij zet Herakles op voorsprong. Na 63 minuten treurt Koeman en juicht Jan de Jongen. Sebastian Timmermans zag de eerste ritten van de 10 kilometer. Laatste afstand op de NK in Heerenveen. En ik kijk naar Douwe de Vries die de handen op de knieën heeft. De mondwagen wijd open. Het kapje al van zijn hoofd af heeft gedaan. Nu naar het publiek zwaait. Zijn 10 kilometer zit er namelijk op. De marathonrijder die bij TVM is gaan rijden. Anderhalf jaar geleden niet helemaal tevreden was over zijn optreden. Tot nu toe op deze NK afstanden. Maar nu wel een hele nette 10 kilometer neerzet. Want met 13.09.14 blijft hij maar een uh, achttiende van zijn persoonlijke record verwijderd. 8 achttiende zit hij erboven. Dus dat uh, net geen persoonlijke record. Dat is dan jammer, maar wel een hele nette 10 kilometer en een hele mooie vlakke race. Robert Bovenhuis was zijn tegenstander en die rijdt wel een persoonlijk record. Dat is ook trouwens een marathonrijder of eigenlijk ex-marathonrijder, want hij is overgestapt naar de ploeg van Renate Groenewold. Hij rijdt 13.14.71, betekent dat hij zes seconden van zijn PR afhaalt. Frank Vreugdenil, dat was de eerste man die we zagen rijden, moest het alleen doen. 13.32, 32 perso geen persoonlijk record voor hem. Na de eerste duel krijgen we Tetjan Bloem in de baan tegen Arjan van der Kieft. Daarna Bob de Vries tegen Rob Hadders. Weer twee marathonrijders dus. En in de laatste twee ritten de, de kleppers Bob de Jong tegen Jan Blokhuizen. En de laatste rit wordt helemaal een rit om naar uit te kijken. Want dan treft Sven Kramer niemand minder dan de wereldkampioen op deze afstand. En dat is Jorrit Bergsma. TVM tegen Bam dus in die laatste rit op de 10 kilometer bij de heren. Zwolle AZ staat 0-2. En de man die het meest in beweging is, als ik Andy moet geloven, is Dick advocaat hè? Altijd heerlijk om naar te kijken. Toptrainer. En hij doet dat er ook weer goed met AZ. Want de moeilijke uitwedstrijd tegen uh, Pex Wolle. Daar hebben ze het uh, goed voor elkaar. AZ. Geen kansen weggeven aan, uh, aan Pex Wolle. En zelf uh, twee doelpunten maken. Dan uh, doe je het goed. Staan. Uh... Er staat weer een wisselklaar bij AZ. Ik kijk even, Marcus Hendriksen gaat uh, komen en hij komt voor Maarten Martens. de man die uh, eigenlijk vandaag twee assists heeft gegeven. En volgens mij zijn de seizoentedaal daarmee op acht brengt. En een van de meest succesvolle assistgevers in de competitie. 2-0 de voorsprong dus voor AZ. En Nick Viergever krijgt de aanvoerdersband om uh, de arm. En uh, gaat... Uh, uh, Maarten Martens dus naar de kant en zijn vervanger is Marcus Hendriksen. Maar ik zeg het al, uh, ze is bijna 68 minuten gespeeld. Het blijft zo rustig in dit stadion dat toch vaak kan kolken de afgelopen weken. Dit uh, seizoen thuis nog ongeslagen, vijf uh, thuiswedstrijden niet verloren, maar vandaag lijkt daar verandering in te komen, omdat AZ met 2-0 voor staat en Pexolle eigenlijk nog niets heeft kunnen laten zien. Feyenoord staat achter Ronald van der Geer. Pas weer gaat trappen. Feyenoord inderdaad om 2 in achterstand. Na 66 minuten. Door die goal van Rosheuvel. Lange bal. Wordt door Linsen gekopt. Maar die staat op de rand van het strafstopgebied. En dat is te ver om Erwin Mulder te verrassen. Feyenoord dus op jacht naar de gelijkmaker. Met Jan Maat. Richting Schaken. Al een minuut of vijf geleden gekomen voor Armen Teros. Maar de bal wordt ingeleverd. Linsen stuurt nu Davidson weg. Linkerpunt, strafstopgebied. Davidson met een voorzet. Die ook wordt gepakt door de wind. En uiteindelijk aan de andere kant. Bij doelbe te maken Rosheuvel uitkomt. Duel met Nelon. Krijgt dan. Een een tik van Nederland want dan klinkt hij maar blond laat het gaan Net als dat Blom al twee keer eigenlijk. Graziano Pelle heeft gespaard. Die driftig zwaait met zijn elleboog In de eerste helft tegen Streutker. In de tweede helft tegen Amoa. Maar Pelle is er tot nu toe onbestraft van afgekomen. Blom is wel vaak de gebeten hond. Omdat hij, en naar mijn idee vaak terecht. Toch overtredingen van, tegen Feyenoorders. Nou ja, even kijken. Want daar is Immers. Overtredingen door Feyenoorders. Tegen spelers van Irakles bestraft. En dat andersom wat minder doet. Volgens het publiek dan. Immers moet hier de bal afspelen. Of op schakel of op Pelle. Maar Immers doet dat ook weer onvoldoende. En zo kan Feyenoord werkelijk geen vuist maken in deze wedstrijd. Na 68 minuten leidt Herakles dus in de Kuip. ploegt hij nog nooit won in Rotterdam Zuid met 2-1. Mooie inzending hier voor onze Mickey Mouse competitie. Een alternatief. Onno zegt via hashtag langs de lijn zombie competitie. Want het is vermakelijk. Het valt uit elkaar. Soms wekt het afgrijzen en het steekt ook gezonde spelers aan. Over nagedacht. Ik heb al binnen. Frommel-competitie, komkommer-competitie, roulette-competitie, flopklasse. Leuk. Ook een hele mooie is. Uh, uh, oh, die bewaren we tot uh, later. Okay. Ik denk dat dit de winnaar is. feyenoord herakles staat 1-2. En PEC tegen AZ 0-2. Zometeen het slot. Oh nee. Eén enkele noot. En het is er.